De politie in Utrecht heeft 15 mensen opgepakt omdat ze niet luisterden naar het verzoek van agenten om weg te gaan. Tientallen demonstranten hadden zich verzameld in Park Oog in Al, vlakbij de Ja-beurs, om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was verboden. Ook in Wageningen werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Ook die actie was verboden. Tientallen mensen zijn opgepakt in Wageningen.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 Minister Koolmees van Sociale Zaken is opgelucht dat de vakbondsleden hebben ingestemd met de plannen. Volgens hem is er nu een breed draagvlak voor deze belangrijke hervorming. In de Amerikaanse stad Seattle zijn twee demonstranten van 24 en 32 jaar oud... aangereden tijdens een demonstratie tegen racisme. De twee vrouwen verkeren in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Ja, no puedo parar. Venate a mi, venate a mi, ven como las olas del mar. Ven a, a mí, ya no puedo parar. voor 106.9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 Siente el vago que vas quito dolor. Vamos a la luna y al sol, me mi siente el alcohol, que quito dolor. Vamos a la luna y al sol, tú me radio, que mi